Zes uur. Dit is Radio 1 met Joost Vulling. Straks in het NOS Radio 1-journaal. EU zet militante tak Hezbollah op een Europese terreurlijst. Nu eerst het nieuws met Raymond Seret vvd kamerlid Johan Hauer stapt op. Hij heeft zijn ontslag aangeboden aan Kamervoorzitter van Miltenburg. Dat besluit zou te maken hebben met een hypotheek... die hij eerder afsloot, zegt verslaggever Marcel Bril. Hij zegt dat hij zelf niks heeft gedaan, maar er is discussie ontstaan... of hij uh, wel juiste inkomensgegevens heeft opgegeven... toen hij, voordat hij Tweede Kamerlid werd, een uh, woninghypotheek uh, afsloot. Dat is te lezen in de, de brief die hij zojuist aan uh, de uh, voorzitter... van de Tweede Kamer heeft gestuurd, mevrouw van Miltenburg... En een Financiële instelling, daar is hij mee in discussie gekomen de afgelopen weken. Zo staat te lezen in die brief. En die zeiden van ja, wat ik net al aangaf: die woninghypotheek, je hebt de onjuiste inkomensgegevens verstrekt. Houwers kwam onlangs in het nieuws tijdens de wolvenkwestie. Hij pleit toen voor het afschieten van wolven in Nederland naar aanleiding van de vondst van een wolf bij Luttelgeest. Telecombedrijf KPN is in gesprek met het Spaanse Telefonica over de verkoop van het Duitse E. Op de aandelenbeurs in Amsterdam steeg de koers van het aandeel KPN naar die mededeling. Eerder vandaag meldde de Financial Times dat Carlos Slim, de Mexicaanse groot aandeelhouder van KPN, geen bezwaar heeft tegen de overname door Telefonica. Volgens de krant zou KPN in ruil voor de verkoop van e een aandeel kunnen krijgen in het Duitse deel van Telefonica. KPN bevestigt die gesprek te zijn over de verkoop van e maar geeft niet aan met wie. Op de beurs sloot KPN bijna 13 hoger. Justitie op Curaçao heeft sterke aanwijzingen dat enkele politici op het eiland op de hoogte waren van de plannen om de politicus Helmin Wils te vermoorden. Op het eiland gingen daar al geruchten over, zegt correspondent Dick Draaier. Dat de politici op de hoogte zouden zijn van moordplannen is hier overigens in de patimentstalige media al eerder gesuggereerd, maar nog nooit door justitie zelf. En een woordvoerder van politie die zegt nu dat er een onderzoek komt naar het lek en daarmee wordt dan toch wel impliciet erkend dat die informatie die nu op straat ligt correct is. Verder vermoeden het OM en de politie dat de moord op Wiels is gepleegd door leden van een straatbende. Wiels werd in mei op een strand bij Willemstad geliquideerd. Hij was de leider van de Pueblo Soberano, de grootste politieke partij van Curaçao. In Amsterdam is een jongetje van vijf verdronken. Hij was rond 1 uur vanmiddag aan het zwemmen aan een strandje in de wijk Eiburg toen hij plotseling onder water verdween. Duikers van de brandweer brachten hem op het drogen. Het jongetje werd in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht waar hij overleed. Een rechtbank in Istanbul heeft besloten dat de herinrichting van het Gezi-park toch mag doorgaan. Eerder had een lagere rechtbank de werkzaamheden laten stilleggen. Nieuwe besluit betekent nog niet dat binnenkort de eerste schop al in de grond gaat... voor het geplande winkelcomplex, zegt correspondent Bram Vermeulen. Dit wil niet zeggen dat dat winkelcentrum alsnog gebouwd kan worden. Dat alsnog uh, de bomen in het gezi plat kunnen gaan na die weken van protest. Omdat in een andere rechtszaak uh, die al liep, uh, alle bouwplannen voor het hele Taxinplein waar het gezi dus onderdeel van is, die bouwplannen al onwettig zijn verklaard door een rechter. Met andere woorden, deze overwinning voor het gemeentebestuur is eigenlijk betekenisloos. Eind mei leidde protesten tegen de verbouwing van het park en het aangrenzende Taksimplein tot landelijke protesten tegen de Turkse premier Erdogan. Die beloofde dat de inwoners van Istanbul zich mogen uitspreken over de herinrichting van het gebied als een rechter zou besluiten dat de werkzaamheden toch door mogen gaan. Of dat referendum er nu ook komt is niet duidelijk. Guus Hiddink is opgestapt als trainer van Anji Maghachkala. Volgens de club uit Dagestan heeft de 66-jarige Hiddink zelf zijn ontslag ingediend... en is dat door de clubleiding geaccepteerd. Onder Hiddink eindigde Anji afgelopen seizoen als derde in de competitie... de hoogste positie ooit in de clubhistorie. Dit seizoen begon de ploeg niet goed met één punt uit de eerste twee wedstrijden. Assistent trainer René Meulensteen volgt Hiddink op als hoofdtrainer. En dan het weer. Het is nog steeds zonnig en landinwaarts tropisch warm... met temperaturen boven de 30 graden. Morgen wordt het opnieuw zeer warm, maar laat op de dag... kan lokaal een warmteonweer voorkomen. En woensdag vallen er meer onweersbuien. De verkeersinformatie, Edwin Gerritsen. Op de ring van Amsterdam staat voor te de Nieuwe meer richting Amersfoort drie kilometer file. Daar is een aanhanger gekanteld... De rijbaan is daar tijdelijk dicht. Op de A12 bij Den Haag richting Utrecht voor het Mis 2 kilometer. De A15 Europoort Rotterdam. Voor Spijken 5 kilometer. En tussen. even kijken. Gouda en Al aan de Rijn rijden geen treinen. De vertraging is meer dan een uur. En hoe was het op school? Leuk, we hebben de klassenfoto gekregen. Hé? Maar je staat er helemaal niet op. Nee, we kwamen er niet uit met portretrecht.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 Joost Vullings. Goedenavond. Zo eens horen hoe het bij het St. Mary Hospital is in Londen. En Springsteen-fans verheugen zich op speciale documentaire over hun hydrol. Maar eerst de VVD. Want ja, midden in het reces kwam er dan toch een bericht uit Den Haag. Johan Houwers trekt zich terug als VVD-Kamerlid. Dat heeft hij vandaag in een brief aan Kamervoorzitter van Miltenburg laten weten. Reden is, zo schrijft hij in die brief, dat er discussies ontstaan of hij wel de juiste inkomensgegevens heeft verstrekt bij het afsluiten van een hypotheek. Marcel Brul in Den Haag. Um, ja, Er is dus uh, discussie ontstaan over zijn integriteit. En dat was kennelijk zo zwaar dat hij heeft besloten op te stappen. Ja, daar komt het in de kern wel op neer. In die brief uh, waar jij net al over sprak, zegt hij zelf dat hij vindt dat hij niks fout heeft gedaan. Dus hij uh, gaat niet weg omdat hij schuld bekent. Maar er is een financiële instelling die hem min of meer heeft aangeklaagd. En die is dan niet van overtuigd dat hij onschuldig is. Dus is er aangifte gedaan, doet de Rijksrecherche een onderzoek. Details worden door de mensen die ik bij de VVD spreek niet. Gegeven over dat onderzoek en over wat er precies is gebeurd. Maar er is dus inderdaad twijfel of hij wel integer heeft gehandeld. En aangezien integriteit een belangrijk woord is geworden binnen de VVD. Na de kwestie van Rij die beschuldigd wordt van corruptie, was het voor Houwers onvermijdelijk: terugtrekken uit de Kamer. je zetel ter beschikking stellen en het onderzoek afwachten. Maar het goed, het was dus een financiële instelling die dag: hey, heeft meneer Houwers wel uh, de juiste gegevens gegeven. Uh, Gegeven toen wij hem een hypotheek verstrekte, inderdaad, dat is wat in de brief te lezen is. Overigens, moet ik mij gewoon op de informatie van die brief uh, baseren. Want ik heb natuurlijk ook geprobeerd om de heer Houwers aan de lijn te krijgen, om in onze uitzending te krijgen. Of in ieder geval, even te spreken op de achtergrond om nog een heleboel vragen uh, te beantwoorden, uh, beantwoord te krijgen. Dat is mij niet gelukt. Maar een financiële instelling die zegt inderdaad dat hij onjuiste gegevens heeft verstrekt um, toen hij een hypotheek afsloot. Ja. ja, en daar moeten we het even bij uh, later qua. Um, ja, uh, um, mededelingen. Ja, we willen natuurlijk weten hoe hoog zijn hypotheek is en dat soort dingen. Er gaat ons niks aan, maar goed, helaas. Komen <laughs> ja, we niet achter nee, deze zo uitzending. Zo is het. Je hebt ook nog flink zitten rondbellen. Ja, hoe wordt er gereageerd op zijn vertrek? Ja, niet op enorme schaal tot nu toe wordt er gereageerd. Ik heb uh, heel vaak de telefoon over laten gaan aan de andere kant van de lijn, maar helaas, er werd maar zelf wel opgepakt. Het is natuurlijk ook vakantietijd. Hè? Nou, ik zei al, house heb ik uh, zelf geprobeerd te bellen, is nog niet gelukt. Uh, wel heeft de fractievoorzitter van de VVD, Halbe Zelstra, een korte schriftelijke verklaring de wereld ingestuurd. waarin hij zegt dat hij begrip heeft voor het besluit. Verstandig vindt Zelstra dat besluit ook. Dat is ook logisch natuurlijk dat hij dat zegt... want je wil niet iemand in je fractie hebben die onderwerp is van een onderzoek. Maar Zelstra laat Houwers op dit moment ook nog niet definitief vallen als een baksteen. Want in het tweede gedeelte van zijn verklaring zegt de VVD-fractieleider dat... mocht onderzoek Houwers vrijpleiten, niets zijn terugkeer in de Tweede Kamer in de weg staat. Nou, dat laten we dat op hopen, want hij uh, maakt zich druk om de wolf... Dat hij in Nederland ja, komt. Belangrijk. Ja, ja precies. En dan, als hij dan weg is, dan zal je zien dat de wolf daar gruwelijk misbruik van maakt. <laughs> ja. dat, dat willen we <laughs> natuurlijk niet. Marcel Bril in Den Haag, eh, dank je wel. Het is bijna tien over zes en de Europese Unie heeft de militaire tak van de beweging Hezbollah op de terreurlijst gezet. De minister van Buitenlandse Zaken van de 28 lidstaten zijn het erover eens geworden in Brussel. Doordat Hezbollah nu op de terreurlijst staat, kunnen onder meer banktegoeden worden bevroren en reisverboden worden opgelegd. Correspondent Sander van Hoorn, waarom nu dit besluit? Ja, dat is een goede vraag eigenlijk, want ze hadden het er al heel veel langer over. En uh, Israël, Amerika, die legt ook altijd uh, heel veel druk op Europa om dat nou toch eens te doen. Ik denk dat uh, de uh, druppel geweest is dat Hezbollah zich zo nadrukkelijk in Syrië manifesteert. Meevecht aan de kant van uh, de regering van president Assad en uh, dat uh, Amerika dus nu heeft gezegd van... kijk, dit is het moment om dat te doen... om vooral een politiek signaal af te geven. Er is besloten om alleen de militaire tak uh, van Hezbollah op de lijst te zetten... en niet de politieke tak van de beweging. Kan je dat wel ja. lossen van elkaar? Um, dat kun je, uh, uh, daar kun je over discussiëren. Laten we het eufemistisch uitdrukken in het geval van uh, Hezbollah... omdat die twee wel heel erg dicht tegenover elkaar zitten. Maar... Uh, uh, de politieke tak is in Libanon heel erg machtig. Hij uh, heeft bijvoorbeeld deelgenomen aan de vorige regering. Er is op dit moment een langdurige kabinetscrisis, dus er is even geen regering. Maar ze spelen op elke mogelijke manier een rol. Wil je daarover in gesprek blijven? Een van de grote spelers bijvoorbeeld is uh, de Britse ambassadeur. Ja, die zou dan met uh, bepaalde mensen niet meer mogen. Praten. En ook in het zuiden van Libanon zou het ingewikkelder worden. Daar zit op de grens tussen Libanon en Israël een VN-vredesmacht. VN Univill. En daar moeten gewoon op de grond contacten gelegd worden. Daar moet je praten met mensen. Waar kunnen we gaan? Waar kunnen we staan? Waar moeten we even niet komen? Hoe zit het eigenlijk? En dat doe je met Hezbollah, met de civiele tak van Hezbollah. Als dat soort contacten verboden zijn, ja, dan wordt het werk op die vredesmissie uh, behoorlijk moeilijk. Dus dat is de reden dat het op deze manier gedaan is. Bovendien is het natuurlijk die militaire tak die aan het vechten is in Syrië. Ja. Uh, nou, die militaire tak staat dan nu op de EU-terreurlijst. Denk jij dat die, de, de, de militaire top van Hezbollah denkt... zo, hebben wij dat? Ik bedoel, zijn ze hier van onder de indruk, denk je? Ik denk het niet. En uh, bedoel van Hassan, de baas van Hezbollah is reizen sowieso wat ingewikkeld... omdat er natuurlijk aan alle kanten op hem geloerd wordt. Dus nee, concreet zal het niet zoveel uh, betekenen. Behalve dan dat, uh, omdat die twee uh, takken... de politieke en de militaire zo dicht tegen elkaar aanzitten, dat het dus best kan zijn dat uh, politieke functionarissen... ook op die lijst komen te staan... en dus bijvoorbeeld ook getroffen worden... door uh, bevriezing van banktegoeden, reisverboden uh, en dat soort dingen. Dus uh, ja, dat, dat, dat kan nog wel uh, verschil maken. Maar goed, wapenleveranties aan uh, volgens mij kwamen ze niet uit Europa, meer uit Iran en uit Syrië. Ja, en die landen zullen zich hier ook weinig gelegen laten. Beetje symboolpolitiek dus? Dat zou je kunnen zeggen, maar ja, symboolpolitiek dat is uh, de enige politiek, lijkt het wel eens die over is in het geval van Syrië. <laughs> en die wordt dus op dit moment op deze manier gevoerd. En hey, Oké, okay, Sander van Hoorn, uh, dankjewel. Verslaggevers, correspondenten, reportages en interviews. Tot half zeven het NOS Radio 1-journaal. En ook met verkeersinformatie Edwin Gerritsen. Er staan files op de A4 Amsterdam richting Den Haag... voor Nieuw-Vennep, 3 kilometer. Dat komt er aan ongeluk. Twee rijstroken zijn daar dicht. De ring van Amsterdam, de A10 West, richting Den Haag... is dicht bij knopen te Nieuwe meer. Er is een aanhanger gekanteld. Er staat 4 kilometer file. Omrijden kan via de A10 Noord. De A13 van Den Haag naar Rotterdam staat voor Delft, 3 kilometer. En op de N14 bij Den Haag richting Leidsendam... voor de Seidwende tunnel 2 kilometer. Edwin Gerritsen, dank je wel. Springsteen and I, een muziekdocumentaire die vanavond in meer dan 50 landen tegelijk te zien is in bioscopen. In het documentaire halen fans herinneringen op aan hun held Bruce Springsteen. Hi Bruce, I just got to. What oh? does it mean for me, Bruce, in three words? Hope, passion, togetherness. We had a sign that said, in the king sing with the boss. Ja, Lieselot Schuren is Springsteen-fan en gaat vanavond naar die film. Goedenavond. Hi. Ja, Born in the USA, dat geldt, dat geldt niet voor u, denk ik. Nee, nee dat klopt. Wat zijn u, ja, waarom bent u eigenlijk fan van Bruce Springsteen? Laten we die vraag maar gewoon stellen. Uh, nou ja, dat is begonnen met mijn ouders toen ik klein was, een jaar of twaalf en uh, de muziek geïntroduceerd. En mijn vader heeft me meegenomen naar de Kuip in 2003 en toen was het, uh, toen was het er. Ja, en, en, en wat spreek je dan zo aan? Uh, nou ja, de, ik denk dat je pas echt fan bent van hem als je hem live gezien hebt. Die shows zijn, zijn geweldig. Uh, als iemand drie uur zijn hart en ziel geeft aan een publiek... Nou ja, dat doet natuurlijk iets met je. Ja En zijn muziek, uh, de tekst, de uh, muziek, maar ook zijn woorden... dat spreekt, spreekt me gewoon heel erg aan. Ja, hij, hij zingt natuurlijk vooral over we zeggen, de, de, de hardwerkende Amerikaan. Uh, spreken die teksten u daarom aan? Um, nou, ik vind het heel knap dat iemand uh, in elk... Elke tien jaar, zeg maar, een jaar, of hij nou iets zingt uit de jaren zeventig of uit de jaren negentig of nu. Het is altijd uh, van toepassing op de actualiteit. En ik vind het heel knap dat hij niet alleen zingt over uh, de liefdesliedjes. maar ook gewoon over de depressie en de crisis. En uh, dus zo verbonden is met de actualiteit. En dat spreekt me zeker aan. Voor die documentaire die dan vanavond vertoond wordt. konden fans uh, zelf filmpjes insturen, materiaal insturen. Heeft ja. u dat zelf ook nog gedaan? Nee, nee, heb ik niet gedaan. Dus ik nou, uh, waarom niet? Ja, dat is een goede vraag. Dat weet ik eigenlijk niet zo goed. Ik ga vanavond gewoon uh, lekker als toeschouwer kijken. Wat had je, als je er nu over nadenkt, wellicht een hele moeilijke vraag, wat had je ingestuurd willen hebben, als ik het je zo vraag? Uh, nou, ik heb hem een paar keer mogen ontmoeten. En de, daar is ook wel YouTube-materiaal van. En het was, de, hij heeft me één keer herkend tijdens een concert. En dat is wel. En wat zei je uh, toen, uh, hey Liselotte, Of Hoe ging dat? Uh, nou, hij zei All the way from Amsterdam. Want het was in een concert in Amerika. Zo. Nou, nou ja, dan, dan weet je even niet wat je overkomt. En uh, mijn vader stond achter me en die werd helemaal gek. <laughs> nou, dat, is, dat is wel ultiem om zoiets met je vader mee te mogen maken. Ja, daar hè? is beeld van. Dus daar is ook dat nog beeld is. van. Oh, nou, dat is wel heel uniek voor een fan ja. Uh, natuurlijk. Uh, ja, absoluut. Uh, waar ga je het vanavond zien, de film? Uh, in de Pathé in Groningen. Nou, ik wens je heel veel plezier vanavond. Lieselot Schuren, dank je wel. Ja, dank je wel. I get up in the evening, and I.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 You're starving you up, alright. You say you gotta stay hungry. Hey, baby, I'm just a De oude Bruce Springsteen, Dancing in the Dark. Honderden journalisten staan al urenlang te posten voor het St. Mary Hospital in Londen. Ze zijn in afwachting van de geboorte van de baby van prins William en prinses Kate. En onder al die journalisten is ook onze correspondent Arjen van der Horst. Altijd inspirerend om lekker te wachten voor een, voor een deur. Maar, <laughs> maar komt ja. er wellicht af en toe toch nog wat, wat nieuws naar buiten? Bijvoorbeeld via de Engelse tabloids die wellicht wel bronnen hebben in het ziekenhuis. Helemaal niets. Dat, er is echt complete radiostilte. Dat was ook van tevoren aangekondigd. Ze zouden zeggen, Kensington Palace, het paleis... wij komen met een bericht als Kate is opgenomen in het ziekenhuis. En vervolgens het eerstvolgende bericht is er pas als er de baby is geboren. Wij zullen overigens niet de eerste zijn die dat horen. Eerst wordt... De, de koningin op de hoogte is gesteld, Queen Elizabeth, andere leden van de koninklijke familie. Vervolgens de premier en ook nog eens de regeringsleiders van 15 andere landen waarvan het Britse, uh, de Britse koningin het staatshoofd is. Dan komen wij aan de beurt. Wij krijgen een e-mailtje of we zien het hier uh, bij de deur waar uh, het allemaal moet gaan gebeuren. Er komt dan een zwarte auto die uh, krijgt een document mee van het medische team. Daarop staat het, uh, of het een prinsje of een prinsesje is, een meisje of een jongen. Het gewicht waarschijnlijk, heel misschien de naam... en dat document ondertekend door het hoofd van het medische team... gaat dan richting Buckingham Palace. En daar wordt er dan achter de hekken van Buckingham Palace... op een schildersezel geplaatst. En dan weet de hele wereld, uh, de koninklijke familie... heeft er een nieuw prinsje, prinsje of prinsesje bij. Ja, dan wordt ik knok, nog knokken met al die cameraploegen... bij die ene schildersezel... Uh... Ja, maar, maar jij staat vooraan. Niet, he, dat niet al me. te veel. Ja. De, po ja, de politie heeft zich goed voorbereid. Uh, ook hier bijvoorbeeld. Overal zijn dranghekken geplaatst. Uh, ook omdat dit gewoon een ziekenhuis is. Waar we nog steeds ambulances af en aan zien rijden. En uh, het ziekenhuis moet gewoon zijn werk kunnen doen. En dat geldt ook voor en Palace. Dus, dus wij worden beperkt te, tot vakken in dranghekken. En daar mogen we staan met onze camera's en onze microfoons. Maar als ja, en en dat je dat pech ik het hebt, dan duurt het nog doen. heel langs. Want de bevalling kan natuurlijk ook nog wel, nog wel een tijdje duren. En misschien nog wel een dag, of misschien nog zelfs wel tot woensdag. Wie weet, maar oudste zoon was zelfs 2,5 uh, dag uh, dat het duurde voordat hij geboren was. Dus dat zou zomaar kunnen gebeuren. Ja, dat was ook het eerste. Dus nou ja, laten we hopen voor alle journalisten dat het snel gaat, de bevalling. Is, is het geslacht van de baby, een jongen of een meisje, nog belangrijk... Niet meer. Dat was altijd belangrijk, omdat hier nog een hele archaïsche wetgold stamde nog uit de middeleeuwen. En die wet zei dat alleen de zoons in aanmerking komen voor de troon. Nou, waarom hebben we dan een queen? Nou, alleen een meisje kon op de troon als er geen jongens waren in de familie. Dus Elizabeth had alleen maar zusters... Daarvan is al jaren gezegd, al twintig jaar een discussie... van dat is niet meer van deze tijd, dat moeten we veranderen. Maar die hete aardappelen hebben ze steeds voor zich uitgeschoven. De reden waarom eh, is dat eh, al die andere landen... waar ook het eh, koning en de staatshoofd, de staatshoofd is... ook de wet moeten veranderen met precies dezelfde woorden. Dat is nogal een hele klus. Nou, toen William en Kate gingen trouwen... Dat was een beetje de push, hè. toen kwam het in werking. Toen hebben al die landen beloofd, oké, okay, dit gaan we veranderen. Nu maakt het niet meer uit of het een jongen of meisje is. Dus wie er ook geboren gaat worden, ongeacht het geslacht... dit wordt de toekomstige monarch van het Verenigd Koninkrijk. Maar die monarch gaat wellicht ooit trouwen... Eh, en, en dan word je ook het hoofd van de anglicaanse kerk. Eh, eh, brengt dat nog beperkingen met zich mee? Absoluut. Eén van de beperkingen is, en dat is niet veranderd in deze wet, ook al beloofden ze al die discriminerende elementen eruit te halen, dat het nog steeds verboden is om een katholiek op de troon te hebben. Eén uh, ding hebben ze wel veranderd. Er was tot voor kort ook onmogelijk voor leden van de koninklijke familie om katholiek te trouwen zonder uh, het recht op de troon te verliezen. Uh, dat is veranderd. Ze mogen nu wel een katholiek trouwen. Maar ja, het feit dat de monarch ook het hoofd is van de Church of England, de anglicaanse kerk zorgt toch wel voor een constitutionele knoop. En dat probleem kan eigenlijk alleen opgelost worden... als er een volledige scheiding is tussen staat en kerk. Die is niet het geval. Dus dat element hebben ze zo gelaten. Overigens, als je moslim, joods of boeddhist bent... voor hen is er geen enkele beperking. Die beperking geldt alleen voor katholieken. Ja, Wat, wat hebben ze dan tegen die katholieken? Zijn die dit ergst? Dat... Dat heeft, dat, eigenlijk is dat de schuld van, eigen, onze, van onze eigen Willem van Oranje, stadhouder Willem III, die ook koning was van Engeland. Toen was er een strijd in Engeland tussen katholieken en protestanten. Zijn grote rivaal was de katholiek Jacobus. Die heeft hij verslagen in uh, 1690 bij de Battle of Boyne. En toen werd verbepaald voor eens en altijd zal de Britse monarch een protestant zijn. Dat was nodig, omdat stadhouder Willem III, koning van Engeland... geen kinderen had. En toen is een wet vastgelegd, alleen maar protestanten op de troon. Wij hebben geen zin meer in die religieuze oorlogen. Ja, een prachtig verhaal. Uh, Arjen van der Horst, dankjewel En nog heel veel succes bij het, bij het ziekenhuis met het wachten. Graag gedaan. Daags na de tour het criterium in Boksmeer. Verslaggever Paul Sanders is er al de hele middag. Uh, ja, een half uur geleden was je al aan het, uh, aan het bier. Hoe is het met je? Ja, nee, ik, ik ben nog gewoon broodnuchter, hoor. Het was even een slokje, een klein, heel klein ja. slokje, om ja. even de mond te spoelen. Maar goed, de, de oud-wielrenners de... uh, die, die waren aan het rijden de vorige keer dat je sprak. Zijn die al klaar met hun ronde? Ja, die zijn klaar met de ronde. Dat was een koppelkoers, een prominente koppelkoers. Daar werden bekende Boksmerenaren werden dan gekoppeld aan bekende wielrenners. Uh, die koppelkoers die is net verreden, is net gefinisht. En is gewonnen door uh, Johan van der Velden. Wie kent hem nog, ja zeker. En Gio Weijers, de, uh, de cabaretier, die deed hier ook mee. Die won de koppelkoers. En nu rijdt een heuse reclamecaravaan door de straten van Boksmeer. Eh, dat was bijna natuurlijk niet zo ver gekomen, want het criterium van Boksmeer werd bijna niet georganiseerd vanwege geldproblemen en ruzie eh, in het organiserend comité. Maar uiteindelijk is het er wel gekomen. En een heleboel mensen hier in Boksmeer zijn er heel blij mee. Niet alleen de toeschouwers, maar ook de mensen die hier meedoen. Want eh, Boksmeer is toch een traditie, een icoon onder de criteriums. Nou, ik sprak eh, zojuist na de prominente race ook met iemand die uit Frankrijk is gekomen, namelijk eh, de ploegleider van de Welkenploeg. Nieke Verhoeven, deelnemer aan de prominente koers, om het zo maar even te zeggen. Het criterium van Boksmeer was er bijna niet geweest, hè? Was dat jammer geweest? Ja, dat was zeer jammer geweest, want uh, er is één uh, nakoerscriterium... en daar is eigenlijk de eerste Boksmeer, dat is al jaren zo... Toen ik kleine jongen was, toen was het al zo. En uh, ik heb er zelf een keer of tien aan meegedaan. Dus het zou een ontzettend gemis zijn voor het Nederlands uh, wielrennen. En speciaal voor het criterium gebeuren. Ja. Je bent nu ploegleider. Uh, er zitten natuurlijk een heleboel jonge, jongens in jouw ploeg die vanavond hier ook rijden. Is het voor de jongens leuk? Nou ja, het is uh, sowieso als je uit de Tour komt. Is Het niet leuk als je er naartoe moet. Maar als je dan hier aankomt en je ziet altijd enthousiast publiek... dan weet je eigenlijk weer waarvoor je het doet. Kijk, en dan is de vergoeding die je ervoor krijgt, die staat dan uh, er los van. Want het is gewoon echt plezierig om dan uh, met zo'n enthousiast publiek hier rond te rijden. Is Boksmeer een, een icoon als het gaat om criteriums? Nou ja, het is de eerste na de Tour. Dus uh, Boksmeer heeft eigenlijk... Uh, als de gele trui of de groene trui hier zouden komen... dan hebben zij altijd de eerste, eerste uh, dragen zeg maar, in de Tour Hebben zij in hun criterium. Dus dat... dat ja, dat recht hadden ze eigenlijk. En uh, dat is ook iets wat Boksmeer natuurlijk niet graag af wilde geven. En daarom is het uh, zeer goed dat, die, uh, dat de koers alsnog uh, doorgegaan is. Geen gele trui hier. Wel uh, Marcel Kittel natuurlijk die vier etappes won. En gisteren nog wel in Parijs uh, won. Uh, maar ja, het is natuurlijk tegenwoordig ook een kwestie van geld. Hè? Of je bijvoorbeeld zo'n Froome hier aan de stad kan krijgen. Ja, ik denk dat met name Boksmeer Kittel is natuurlijk een renner van, uh, van Argos. Dus die heeft, die heeft vier ritten gewonnen. Dus dat is gewoon super als die rijdt. Het is de, een Duitser. Dus we zitten hier ook vlak tegen Duitsland. Dus dat kan niet beter voor Box meer. En dan als ik kijk naar, naar, ons, naar mijn eigen ploeg met... Uh Belkin hebben we ook vijf renners die rijden met Tendam met en met, uh, Mollema. Dus ze zijn wel de favorieten van de Nederlanders. Dus uh, ik verwacht hier vanavond gewoon heel veel publiek en ook heel veel spektakel. En Bouken Bauke Mollema zal als een held ontvangen worden. Want het is lang geleden dat de Nederlanders zo hoog eindigden in het klassement. Ja, en ik denk ook op de manier waarop, uh, waarop alles uh, tot stand is gekomen. Dus met name de, de manier van rijden van het Belkin team. Maar ook uh, de waaieretappen uh, die erin zat. Ja, de Tour had gewoon heel veel ingrediënten. Het ziekwoord eigenlijk van Bouken. en... Ja, twee dagen verschrikkelijk afgezien en het op de valreep kunnen redden. Nou, dat zijn allemaal dingen die je natuurlijk wel heel erg aanspreken bij het publiek. Je moet naar het podium geloof ik hè? Ja, dat weet ik niet. Het is een koppelkoers. Dus ik weet niet uh, of ik er nog op sta. Dankjewel. Ja, nou Joes, hij stond uh, niet op het podium. Maar hij was wel heel erg moe. Hij zat uh, uit te puffen uh, op de stang van zijn fiets. Want ja, uh, zijn fietsen ook nog gewoon door hè. De, de Nico Verhoevens van deze wereld. En Omdat na drie we weken in die de auto te hebben de gezeten. Caravan. Sorry, wat zei je, Jos? Ja, hij heeft nog drie weken de Tour meegemaakt, gemaakt. Dus daar word je ook moe van als ploegleider natuurlijk. Maar ja, ja, maar, ja en dan, dan, maar dan wel vooral zittend in een auto natuurlijk. Ja. Hè? Ook heel belangrijk, uiteraard. Ook heel stressvol, dat weet ik. Ik heb het uh, mogen aanschouwen een paar jaar lang... Uh, maar goed, die renners hebben het natuurlijk echt heel zwaar gehad. En vanavond zullen ze het iets minder zwaar krijgen, denk ik. Maar goed, er moet nog steeds 80 kilometer gefietst worden. Uh, uh, uh, uh, en en gade geslagen door doldwaas publiek. Dus dat wordt vast nog een feestje hier in Boxmeer vanavond. Nou Paul, jij mag aan het bier en uh, ik spreek je morgen weer. Dank je wel. En dan zijn we aan het einde van het Radio 1-journaal gekomen. Eerder eh, in de uitzending. Hij zit inmiddels alweer in de studio was Peter Kuiper-Munnik hier in de studio. En hij zei, het wordt een zwoele avond. Nou, ik heb daar heel erg veel zin in. Maar na het eh, NOS-journaal is het altijd tijd voor WNL. Casper eh, Kooi, waar ga je het over hebben vandaag? Nou, we zijn in uh, Boksmeer. En wij Aha. zitten niet aan het bier, maar aan het water. Ja, wij, wij zijn hier ook. Ja, Radio 1 is hier goed vertegenwoordigd, uh, zullen we maar zeggen. Is het Is ook minuut? het evenement van de dag, de natuurlijk. Ja, tuurlijk, is ook, zo, is ook zo. Ik ben hier met de rondebaas Pierre Hermans. Goedenavond. Goedenavond. Uw eerste ronde als uh, directeur. Hoe, hoe voelt u zich? Super, super. Enorm. Ik ben hartstikke trots op uh, wat hier op dit moment gebeurt. Mogelijk gemaakt door alle partners en vrijwilligers. Wielrenners, ongelooflijk. Ja, u heeft er zin in straks om uh, half acht uh, de echte ronde... Uh, tot die tijd nog even een uitzending. Uh, Zometeen, zomeravondspit. Ja, spits, ja op radio 1. Gaat. Voor de goede orde, acht uur uh, beginnen de propste fiets. En half acht is voorstellen. Meet en greet. Dank u wel. Tot zo, na het nieuws. Dit is radio 1. Het NOS-journaal.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 Eerder vandaag meldde de Financial Times dat Carlos Slim... de Mexicaanse grootaandeelhouder van KPN... geen bezwaar heeft tegen de overname door Telefonica. VVD-kamerlid Johan Hauwers stapt op. Hij heeft zijn ontslag aangeboden omdat er een onderzoek tegen hem loopt... van de Rijksrecherche. Hij zou onjuiste inkomensgegevens hebben verstrekt... bij het afsluiten van een hypotheek. Johan Hauwers kwam onlangs in het nieuws... toen hij pleitte voor het afschieten van eventuele wolven in Nederland. En de reddingsbrigade heeft de drukste week van het jaar achter de rug. De hulpverleners werden de afgelopen week 2357 keer opgeroepen. Het ging in de meeste gevallen om het verleden van eerste hulp. En ook werden meer dan 300 zoekgeraakte kinderen teruggebracht bij hun ouders. En dat zijn de hoofdpunten. Het weer. Hier is Peter Kuipers-Munneke. Het was vandaag erg warm met op de meeste plaatsen een middagtemperatuur van boven de 30 graden. Op sommige plekken zelfs 34 graden. In het zuidoosten van het land vinden we momenteel hier en daar wat onweersbuien. Vanavond blijft het nog lang warm en eigenlijk blijft het de hele nacht zwoel. Uiteindelijk koelt het af naar 17 tot 19 graden. Het is bijna overal helder en hier en daar komt wat sluierbewolking voor. Morgen dan is het opnieuw zonnig en echt heel warm. 29 graden in de kop van Noord-Holland tot 33 en plaatselijk weer 34 graden in het binnenland. Op het strand daar brengt later op de dag een beetje wind, mogelijk nog wat verkoeling. Helemaal aan het eind van de dag dan maakt het zuidoosten kans op een onweersbui. Na morgen dan wordt de kans op stevige regen en onweersbui in het hele land groter. De temperatuur die doet een klein stapje terug, maar het wordt vochtig en tamelijk benauwd. Hier staan twee files op de A4 Amsterdam richting Den Haag voor het, het aqueduct. Vijf kilometer na een ongeluk. Twee rijstroken zijn daar dicht. De ring van Amsterdam, de A10 West, richting Den Haag... is dicht bij knopend Meer. Maar er is een aanhanger gekanteld, er zaten 4 kilometer file. Verkeer richting Den Haag kan omrijden via de A10 Noord. Dit is Radio 1. WNL zomeravondspits. Deze zomer elke dag vanaf een andere locatie in Nederland. Kasper Kooi. Waar sta je vandaag? In het oosten van Brabant. Waar ik precies ben, ik ben in Boxmeer. Of eigenlijk zoals ze het hier noemen. Oh, gewoon Boksmeer. Geen dialect? Nee. Wat is er te doen? Daags na de Tour. We komen echt voor de Wielrenners. Uh, ja, we zijn hele, hele grote fans van de Wielrenners, dus ja. Uh, yeah. Voor het criterium komen mensen van Heinden en Ver. I came from uh, Malaysia. We came here on holidays, so yeah, we just came to watch this. Wat zie je? Een parcours waar al de hele dag op wordt gereden door wielrenners. Hier gaat de winnaar over de meet komen. Kijk eens wat een riant ervoor van Pascal Schoon, Stefan Orijs is. En wie is erbij? De organisator Pierre Herman. Goedenavond, WNL Zomeravondspits. Deze zomer trekken we door het land en dat doen we nog vijf weken. Vorige week waren we bij de Vierdaagse en vandaag zijn we bij het wielerkriterium van Boksmeer. En zo staan we elke dag op andere zomerse plekken. Dat kan een evenement zijn, maar ook op het strand of in een vakantiepark. En onze tour is online te volgen via Twitter, @avondspitswnl, Avondspits WNL. Ook op Facebook. Zoek op Facebook naar Omroep WNL. Like die pagina en blijf op die manier op de hoogte. En luister natuurlijk naar Radio 1. Pierre Hermans, goedenavond. Goedenavond. Uh, u bent de kerstverse rondebaas van naar de Tour. Het had, het had weinig geschild of dit evenement ging helemaal niet door. Wat, wat, wat ging er bijna mis? Nou, de oude organisatie uh, die kwam uh, medio mei met de mededeling... dat ze het niet meer wilden organiseren. Ja, en toen? En toen uh, ben ik, heeft de burgemeester een aantal mensen op audiëntie uitgenodigd... waaronder uh, ik, met de vraag van... God, in hoeverre heeft dat criterium van Boksmia nog een bestaansrecht? En zo ja, hoe moet dat met een aantal uh, zaken? Nou, het is, hier, het is hier redelijk druk, dus uh, het heeft wel bestaansrecht, uh, denk ik. Het heeft absoluut uh, bestaansrecht. Ja. Ja. Alle inwoners van Boksmier uh, wilden ook graag dat het door uh, ging. En uh, nou ja, uiteindelijk sta ik hier uh, om te genieten van hetgeen wat er allemaal uh, gebeurd is de afgelopen weken. Ja. De vorige organisatie heeft het beltje er bij neergelegd, omdat er heel veel kritiek op hun was. Hè. Uit, uit ondernemersland ja, kwam het hier. Dat... Klopt, er waren wat discussies over uh, hoe verder in de toekomst met de horeca. Ja, er waren wel een aantal zaken waarover discussie uh, was. Nou ja, dat heeft geleid tot uh, de handdoek in de ring gooien. Ja, uiteindelijk uh, ton of vrij, vrij laat allemaal op gang gekomen. Is er iets van dit evenement vandaag te merken waarop je dat oponthoud uh, nog enigszins uh, hebt? Of, of, of, of, of... Nee, wel wat, wat, wat, wat kleinigheidjes. Kijk, de sponsoren die zeiden, uh, tegen het nieuwe bestuur uh, laat gaan. En een foutje maak je maken. Nou, de foutjes die er gemaakt zijn, die zijn niet noemenswaardig. Oké, okay. u bent gekleed. Uh, prachtig in een prachtig pantalon. U heeft een blouse aan. Niet een beetje te warm voor de warmste dag van het jaar? Want dat is het. Ja, maar goed, mijn moeder heeft me opgevoed... en, uh, en gezegd dat ik altijd netjes op moet staan. Dus vandaar. Ja, je moet goed drinken ook, hè. dat is belangrijk. En daar wordt vandaag ook op gewezen, ja. via de luidsprekers. Ook voor de renners is dus het advies om op tijd wat te drinken. Neem een volle bidon mee... En wanneer de bidon leeg is, vervangen door een andere. Laat hem aanreiken door een vrienden, uh, vriend of een bekende. Iemand die dat uh, ervaring heeft om dat te doen. En neem hem voorzichtig aan en drink lekker in uh, kleine teugjes. Maar blijf drinken alsjeblieft. Ja, dit soort waarschuwingen niet alleen voor de deelnemers... maar ook uh, voor het publiek hoor je de hele dag hier door de, door de speakers... Maakt u zich zorgen over de hitte? Nee, nee, nee. Het was wel een punt van aandacht. We hebben onder andere gezorgd voor het water, ook met een waterspuit en extra EHBO. En er is al gebleken dat we die, die nodig hadden. Maar de mensen waterspuit legt dat eens uit? Ja, bij de gemeente hebben ze zo'n sproeiwagen of zo. En ergens zou die staan te sproeien waar de mensen dat leuk vinden op een afgelegen plek voor de kinderen. Ja. Maar u heeft zich geen zorgen gemaakt. U dacht niet van dit gaan we cancelen. Zoals we dat hebben bedacht bij het Twents Rolstoel Vierdaagse. Want die ging niet door vanwege de hitte. Nee, nou, nee dat kennen we niet. En eh, ik heb er nog geen moment ongerust hoeven maken oh. vandaag. En ik denk dat ik het ook niet hoef te gaan doen. Nee, gelukkig maar. Het koelt al lekker af. Er komt al een beetje een windje. Net ook een beetje regen hier in Boksmeer. Dus dat gaat helemaal goed komen. Klein druppeltje Afgelopen vrijdag stonden wij in Nijmegen... met onze WNL's radiobus bij de finish van de Vierdaagse. En toen sprak ik de burgemeester van Nijmegen, de heer Bruls. En hij had een vraag voor u. Ja, ik ben altijd wel benieuwd wat dat soort criteria...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 En ik heb dat mogen doen met uh, Twan Poels, oud-profrenner. Want hij heeft uh, heel veel verstand van uh, wielrennen. En ik zelf heel weinig. Dus wij waren een ideale tandem om maar in met te spreken. Ja, ja, u bent ondernemer, hè? Ja, ik ben ondernemer. Ja, daar gaan we het zo meteen uitgebreid over hebben. Maar het, het is wel gelukt, hè? Uh, de Kittel, de, de Bauke Mollema, de, de, de, de Laurens Dam, de Lars Boom. Ze zijn hier allemaal zometeen. Ja, dat klopt. Ja. Straks. Uh... Om uh, acht uur. Hè? Dan uh, ja. de meeting greet en dan uh, gaat, het, uh, gaat ja, het hier beginnen. Acht uur gaat het geweld uh, beginnen. Ja, het zomeravondspits van WNL. Wij halen het nieuws uh, van straat, maar we bespreken ook graag uh, de actualiteit. En vandaag hebben we het over vrijwilligerswerk. Want het blijkt dat steeds meer jongeren vrijwilligerswerk doen. Bij het uitzendbureau voor vrijwilligerswerk melden jongere mensen zich aan. Uh, zo, uh, zo laten zij uh, weten. Uh, u maakt hier ook gebruik van vrijwilligers, geloof ik. Hè? Honderden. En ongelooflijk met wat voor een enthousiasme. Dat die vrijwilligers zich uh, aanmelden. Niet alle vrijwilligers die zich zelfs gemeld uh, hebben, hebben we werk voor uh, gehaald. Ja, de, de, de, de, daar ik we kippenvel van. Maar dat was ook een van de redenen met al die vrijwilligers. Ze zeggen, jo, Pierre, maak je niet ongerust. Uh, wij gaan dat voor je doen. Wij gaan het opbouwen. Wij uh, zorgen voor de veiligheid dat het allemaal uh, goed komt. Ja. Ja, en zonder die vrijwilligers gaat dat gewoon niet. Want je kunt wel allemaal witte boorden hebben, zoals ik uh, nu. Maar daar kom je er niet alleen mee. Ik, ik sprak er twee van. En het is wel leuk, het is gezellig altijd. Dus uh, we doen het ook met plezier. Nu is er het nieuws dat steeds meer jongere vrijwilligers ergens worden. Dat uh, moet u goed nieuws vinden, denk ik. Ja, dat lijkt mij leuk. Ja, als ik hier rondkijk, dan zie ik pss, nogal wat ouderen. Maar langzaam komt er toch wel wat jongeren. Dat klopt. Ja, dat valt mij ook op, dat, dat, ja, hoe, hoe oud ik vragen mag? Uh, 57. En nu? 58. Ja, dat is toch wel een beetje op leeftijd, hè? Ja, ja, ja dat klopt, maar uh, goed. We hebben misschien eens meer vrije tijd als de jongelui. Dus, uh, dus, uh... Het gele vlaggetje moet omhoog, want er moet natuurlijk wel doorgewerkt worden. Wat, wat is de bedoeling van dat gele vlaggetje? Nou, het gele vlaggetje geeft aan aan de volgende post en de oversteekplaatsen dat er uh, ja, iets aankomt of een auto, motor of wielrenners. Want dat is het vrijwilligerswerk? Ervoor zorgen dat het verkeer uh, in goede banen gaat? Ja, nou dat iedereen van elkaar weet. Van, nou, er komen wel wielrenners aan, dus we moeten zorgen dat we de boel gesloten houden. En daarna mogen voetgangers weer oversteken. Dat is ons, uh, ons werk. Zo, en het vlaggetje kan weer omlaag. Hey, maar die jongeren zijn er dus wel, begrijp ik? Ja, maar die zijn er wel. Want, uh, vanmorgen ook met uh, het zetten van de hekken zijn er ook uh, best veel jongeren bij geweest. Hoor. Dat is wat de jonkies mogen doen, de hekken zetten. Ja, ja dat, uh, dat mogen ze wel, hè. En vrouw, meer aan de rust. directeur uh, Pierre Hermans. Beetje vergrijzing hè, onder de vrijwilligers, hoor ja, al. Ja, ja, ja, dat is wel een punt van, uh, van aandacht. Kijk, ik, ik vind het zelf ook zo. Ik ben 53 jaar. Ik ben de voorzitter, maar ik heb in eerste instantie ook uh, gezegd... waarom geen jonge vriend of jonge vrouw van 25... Die wij gewoon souffleren vanaf de zijlijn. Dat is toch hartstikke, hartstikke leuk. En Laten we dan met z'n allen niet meteen, als er een keertje misgaat, zeggen: van dit is fout en dit is fout. Maar help ze om in zo'n functie te groeien. En dan denk ik dat er heel veel evenementen en culturen, historische waarden, zaken nog heel lang bewaard zullen zijn. Dus zullen volgend jaar een, een, een jongere rondedirecteur, directeur hoor ik al? Uh, ja, ik zou het graag zien. Maar dan stuit ik erop een klein probleem. Want uh, mijn zakenvrienden die uh, ons nu ook financieel steunen... die ja. zijn zo grappig geweest om mij te zeggen... als jij het volgend jaar weer doet, dan doen wij het ook weer. Kom kom oh, bij, ja, ja. we hadden het net over de vrijwilligers. Gisteravond zeiden de vrijwilligers ook tegen mij... Pierre, luister, als jij langer dan een jaar doet, dan doen wij het ook. Dus ik sta met de rug tegen de muur, ik kan ja, bijna niet ik, anders. Ik, ik hoor het al. Er zijn trouwens in Boxmeer ook mensen die geen vrijwilligers zijn. Ik weet het niet, nooit over nagedacht eigenlijk. Maar je bent wel jong zo te zien. 24 is ja, steeds meer jongeren gaan toch vrijwilligerswerk doen. Je hoort er niet meer bij, hoor, als je het niet meer doet. Ik hoor er niet meer bij. Ah, oh, dan doe ik toch wat verkeerd, ja. Ja, ja misschien ooit in de toekomst. Als je er wat meer tijd voor hebt en wat, uh, ja, ik weet niet. U werkt uitsluitend en alleen maar voor geld. <laughs> nou, ik doe wel vrijwillig iets, weet je wel, voor vrienden, voor kennis en zo. Maar ja, gewoon een beetje elkaar helpen. Maar ik ga niet echt vrijwilligerswerk doen, nee. Ik heb druk zat. Niet op de plaatselijke kinderboerderij? Nee, nee, nee. Niet bij die ene sportvereniging? Ik help af en toe op, uh, op de manege, op de stal tussen de paarden. Maar ik weet niet of, dat, of je dat echt vrijwilligerswerk kan noemen. Maar uh, ja, dat eigenlijk. Ja, dat is tegelijkertijd ook iets van een hobby, denk ik dan. Ja, ja zeker. Ja. En jij doet helemaal niks? Uh, aan vrijwilligerswerk niet, nee. Wat een slecht mens ben je? Nee, want het kost ook wel veel tijd. Dus uh, dan zou ik wel iets willen doen wat je structureel kan blijven volhouden. Niet... Uh, maar een paar, ja, heel eventjes doet of zo, weet je wel? dan is het wel fijn om iemand wat langduriger te kunnen helpen. Dus dan vind ik wel dat je er tijd voor moet hebben. Ja, dat is natuurlijk een, een, ook een goed antwoord. Je moet er wel tijd voor hebben. Voor, voor hebben. Rondebaas Pierre Hermans, uh, is dit vrijwilligerswerk wat u nu doet trouwens? Ja, ik ben geheel uh, onbezoldigd. Ja. Ik doe het voor de gemeenschap uh, om die in dienst te bewijzen. Om dit te mogen organiseren. Ja. Dit is voor het eerst gratis. Hè? Het criterium van Boksmeer is ja. voor het eerst gratis. Ja. Vorig jaar betaalde je nog 15 euro. Ja. Ja. Nu gratis. Waar doen ze het van in Boksmeer? Nou ja, goed, dat is uh, mede te danken aan mijn, eigen, aan mijn eigen inzet. Ik ben vrij snel uh, in gesprek gegaan, ook met de HORECA. En uh, gezegd, luister, uh, hoe gaan we dat doen? Het kan niet zo zijn dat wij een criterium organiseren, financieel risico lopen en jullie je omzet draaien met, uh, en je winst erop maken. Dus u ben... krijgt geld van HORECA-ondernemers. Juist, ja. Nou, ja. Ja, dat klopt, dat heb ik gezegd. Ik en met dat aan. geld betaalt u dan weer ja, de, de, de, en de renners en alle kosten. Ja. Ja. Wat, wat kost een evenement dan? Ja, dan praat je toch wel over enkele tonnen. Toch wel? Ja. En, en hoeveel ja, levert absoluut. het op? Want mensen zitten ook te drinken. En, uh... Uh, nou, ik denk als wij iedereen betaald uh, hebben, dan hebben we geen geld overhouden. Dus uh, opleveren doet Maar dat hoeft ook niet. Want uh, wat ik straks al zei, het is van de gemeenschap. En we maken er een mooi evenement van. En we hoeven er geen geld aan te verdienen. Ja, u heeft uh, jonge kinderen in dienst genomen. Nou ja, waarschijnlijk zijn dat ook vrijwilligers. En wat doen zij? Boekjes verkopen voor de wielerhonden. En wat staat er in de boekjes? Uh, het hele programma voor de hele dag. En wie meedoen En uh, welke wielers er komen. En wat er allemaal te doen is. Wat kost zo'n boekje? 2 euro per stuk. En hoeveel boekjes heb je al verkocht? Nou, is het zitten nu rond 30 tot 40. Ja, dan blader je door het boekje. En dan uh, zie je daar uh, inderdaad het programma staan. En je ziet wie er meedoet, Maar je ziet ook tal van sponsors die dit allemaal mogelijk maken. Ah, ik zie dat u ook een boekje heeft gekocht. Ja, dat moet ook af en toe, hè. Anders hebben we er geen uh, dingjes meer voor, hè. Geen, geen sponsoren meer. U koopt het boekje voor de sponsoren om dit toch mogelijk te maken? Ja, uiteraard. Ik moest toch een beetje, een beetje uitgeven ervoor. Als ze het zelf niet meer verhogen, dan moesten ze het maar zo doen. En het is gratis, hè, dit jaar voor het eerst. Ja, door hem Niet alleen reclame in de boekjes... Maar het schalt hier ook langs het parcours door de speakers. Mijn varkens allemaal in topconditie. En Rien van der Rijden zegt: ook mijn pluimvee komt dankzij MSD en Immelaal in, in prima conditie. Want Rin heeft goede kippen, je leggen lekkere eieren. Ja, volgens, volgens, volgens mij staan we tegenover uh, Rien, of niet? Ja, dat zou kunnen. Ja, toch? Ja. Ja, nee, MSD Animal Health is een uh, bedrijf in Boksmeer, uh, een internationaal werkende organisatie die dierengeneesmiddelen maakt. Kijk, en die, en die sponsoren dan met dit soort ja, uh, poors, zeg maar. Hè? Ja, ja, ja. Ja, ja. Hey, u betaalt de deelnemers van het wielencriterium en die prijs van de renners die wordt dan bepaald aan de hand van de prestaties uh, tijdens de Tour de France. Ja, dat stuit mij tegen de borst. Ja, want, want hoe werkt dat nu? Ja, kijk, is normaal ze goed presteren in, in de Tour, gaan die prijzen omhoog. Je kunt ze niet de eerste dag van de Tour voor een bedrag contracteren. Daar staat duidelijk in, als je ze contracteert... dat afhankelijk van de prestaties dan de prijs om, omhoog gaat. Ja. Daar heb ik zie ik ook geen moeite mee. Als die prijs dan zo ver gaat... dat het daardoor onmogelijk gemaakt wordt voor andere renners of ploeggenoten om te komen... Dat vind ik wel jammer. Ik weet als ik zeg dat ik de, tegen het zere been al, uh, al schop. Maar goed, ik kom frank en fris en vrij in die wielerwereld, want ik had er nul verstand van. Maar eerlijk gebeurt rijden. dat overal op deze manier? Ja, dat gebeurt overal, maar ik vind het ook niet sportief ten opzichte van je ploeggenoten. En ook niet ten opzichte van de wielerfans. Want natuurlijk heb je ook een wielerfan, meerdere wielerfans, van een knacht in de Tour. Ja. En die vinden het ook leuk om hier te rijden. En, en, en hoe zou u dat systeem willen veranderen? Nou, ik zou zeggen, we gaan een bepaald bedrag per ploeg of, of, of naar rato van de prestaties in, in de Tour of zo. Maar niet zo dat alles opgeslokt wordt door de best presterende. Ja. En dan weet ik dat die, die wielrenners zelf, die hebben daar dan niet zo'n zo moeite mee. Maar het is meer hun zaakwaarnemers die eromheen hangen. En die verdienen er het meest aan? Nou, dat, zo wil ik het ook niet zeggen. Kijk, die, die doen hun best voor iedere individuele renner. Ja. Maar ik vind van die zaakwaarnemers... Uh, dat ze iets meer wielerhard zouden mogen hebben. En ook een beetje rekening houden met de mindere ja, renners. Het, het gaat renners. natuurlijk wel om die grote namen. Die, die, die grote namen zijn voor u ook belangrijk natuurlijk. Ja, dat klopt. Maar goed, uh, als je een tourwinner hier naartoe haalt... je hebt een bepaald budget. En daardoor kun je al die andere Nederlandse renners niet naar, uh, naar Boksmeer halen. Dat is ook niet leuk. Nee, Wij maar, hebben maar de bezoekers al... komen er natuurlijk wel voor, he? Want uh, hier uh, zijn de crème de la crème van de, van de wielersport te zien. Ja. WNL's Richard Jansen trok uh, door het publiek en vroeg... Wie denk jij dat er gaat winnen vanavond? Uh, ik denk Mollema. Die gaat wel winnen, denk ik. Ja, ik heb een keer uh, Michael Bogert, uh, Erik hier zien kloppen. klopper zware waar Mollema en Kettel niet. Uh, Kittel is natuurlijk wel de favoriet. Hè? Vier uh, toerzegers. Dat wel, maar ik denk toch Mollema vandaag. Die moet hier winnen. Kevin is er niet bij, vind je dat jammer? Ja, zeker jammer. We hadden nog wel een keer om te de zin tussen kaapten en zijn kettel natuurlijk. Ja. Nico Verhoeven, ploegleider van Belkin. Tevreden over de afgelopen toer? Nou ja, we zijn heel tevreden, huiswaarts een keer uit de toer. En dan praat ik nog niet eens over, de, over het resultaat van Bouken en van, van Lauw. Maar gewoon over de manier waarop we als ploeg uh, zeg maar elke etappe opnieuw uh, mede gekleurd hebben. Eigenlijk. Ja, nou heb ik hier een beetje rondgevraagd. Bouke wordt steeds genoemd als favoriet. Wat zeg je daarvan hier op het criterium van Boksmeer? Nou ja, meestal zijn de jongens die een, een paar ritten winnen in de Tour of voor het klassement meegedaan hebben, zijn meestal de favoriet ook voor, een, voor het klassement en zeker voor het podium in, in Boksmeer. Dus ik ga er wel vanuit dat hij dat mee gaat doen voor, voor het podium. Ja. En Kittel wordt ook genoemd? Ja, Ketel, normaal denk ik degene met, het, uh, met de beste papieren. Wie is jouw favoriet zometeen uh, voor vanavond? Uh, welke uh, proffen uh, Nou, ik denk dat het uh, Marcel Kittel of uh, Boke Mollema wordt. Kevin is er niet bij. Vind je dat jammer? Nou ja, ik, ik vind het niet zozeer jammer, maar ik vind het wel wat uh, belachelijk eigenlijk... dat het om zo'n actie dat ze hem hier niet meer uitnodigen. Ja, ronde directeur Pierre Hermans, neem nog een slok water. Uh, ja, u heeft al heel vrij snel gezegd dat Mark Cavendish niet meer welkom uh, was... nadat hij in de tiende etappe van de, de Tour in aanraking was gekomen met uh, Tom Velers. Uh, legt u dat eens uit? Ja, eh, in zoverre klopt het. Wij hadden Cavendish bovenaan op ons lijstje staan. En daarbij stond ook eh, Kittel en, eh, en Grijpel. En eh, naar aanleiding van het incident met eh, Velers je van, nou, hij staat er niet meer bovenaan op ons lijstje. En toen hebben wij eh, voor Kittel eh, gekozen. Uiteindelijk natuurlijk een, eh, een goede beslissing ja. geweest. Want uiteindelijk heeft hij vier eh, etappes eh, gewonnen. Maar, en maken wij er vanavond in Boxmeer eh, een leuke sier Maar dat mee. was wel een soort van gokje. De, ja, dat, de, ja dat, dat was wel een gokje, ja, dat klopt. Ja. WNL, wij blijven gewoon. Wij maken de hele, de hele zomer uh, radio. Terwijl hier uh, de winter ervoor zorgt dat uh, alle bekentjes uh, omvallen met uh, lege, uh, ja, lege bekertjes. Er zat ooit water in, alsjeblieft. Geef het even aan je dochter mee, dat is ja, ja, vast ja. niet erg. Nee, nee. Het, uh, het programma dat uh, de show met de telefoontjes van Joost Eerdmans uh, vervangt. We trekken door het land met onze radiobus. En ook WNL-verslaggever Wieger Hemmer, die is on the road. Die gaat de andere kant op. Wieger, waar ben je vandaag? Ja Kasper, goedenavond. Je raadt het nooit. Wat ik me vandaag met deze drukkende hitte mee heb beziggehouden. Dat is namelijk veldverwarming. En daarvoor was ik in het stadion van ADO Den Haag. Want daar wordt op dit moment ook zo'n verwarmingssysteem aangelegd. ADO Den Haag, allemaal mooi. Maar dat bedrijf dat het gaat doen, komt uit het Westland. En gaat dit binnenkort ook doen bij Camp Nou. Het stadion van FC Barcelona. Waar een klein land dus groot in kan zijn. Veldverwarming. Het stadion van ADO Den Haag, de grasmat helemaal weg, stevig omgeploegd, graafmachines aan het werk. Uh, ze gaan straks afpersen, dus het systeem is uh, gevuld. En we gaan nu kijken of het op elk punt helemaal waterdicht is. Edward hey, Bakkel, u bent van het veldverwarmingsbedrijf. Die buizen die ik daar zie... Zwarte buizen, mag je dat zo noemen? Ja, dat zijn slangen, slangen. Die slang die transporteert water. En uh, dat water dat verwarmen we vanuit het stadion... naar een uh, maximaal temperatuur van ongeveer 55 graden. Zodat het veld nooit bevriest? Zodat het uh, onderlaag van het veld forsvrij blijft. En maar dan daardoor... je denk, je, Barcelona en Forst, ja, ja. die kans erop is er niet zo groot... Door de jaren heen is ook gebleken dat de wortels uh, ja, graag van wat warmte houden. Dus door de warmte bij de wortel te brengen groeit dat gras beter. Dan krijgen we krijgen een dichtere grasmat en daardoor is de kwaliteit van het veld beter. En clubs als Barcelona die, uh, kunnen zich dat voorlopen. ook. Meneer, ik ben bezig met pesten hoor ik. Ja, we het, uh, het zijn de mand afvullen. Uh, Dan kunnen we kijken of er alle koppelingen dicht zijn. En? Voorlopig wel. Raar idee dat u met plus 35 graden bezig bent met veldverwarming. <laughs> ja, nou ja, nee, want het is hier vaak een koude warm toch in Nederland. Ah, dus uh, dit is niet zo raar. U kijkt vooruit. Ja. Wij uh, kijken vooruit. Als ja. u dan toch vooruit kijkt, bent u ook degene die straks in Barcelona aan de slag gaat? Nee, ik toevallig niet. Wel jammer, maar ik ben toevallig zelf niet. Warsen, Warsen, Warsen. Ik ben er zelf ook recent geweest. Dat was. Uh, Tijdens de vakantie, toen ben ik daar eventjes langs gegaan. Toen wist ik nog niet eens dat we daar in aanmerking zouden komen voor het systeem. Dus heel toevallige twee maanden later hebben we daar ineens de opdracht voor. Hebt u Messi al gebeld om misschien ook reclame te maken voor uw bedrijf? Ik denk dat wij ons dat niet kunnen veroorlopen. U steekt die grens over. Is dat ook ondernemingszin in optimaal forma? Zeker weten. Wij... Uh... We kunnen het zien als een kans, aan de andere kant is het bijna ook een verplichting. De Nederlandse markt is voor ons erg veranderd. We hebben met onze origine in de tuinbouw gezien dat de vraag ergens afgenomen. Dit systeem is oorspronkelijk ook voor de tuinbouw ontwikkeld. Uh, voor het verwarmen van onder andere aspergevelden. Wij hebben uh, een deel van onze thuismarkt gewoon zien verdwijnen. En dan kan je stil gaan zitten en wachten totdat je bedrijf uh, nou zeg maar kleiner wordt en dat je mensen moet wegsturen. En we hebben gezegd waar ben je nog meer goed in en, uh, een van de plannen die we hebben is besloten om dit soort werk verder uit te breiden. En dat gaat tot nu toe goed. Dit is het zevende veld dat we dit jaar maken. En weer terug in Boksmeer, waar we zijn bij het wielerkriterium van, van Boksmeer. Organisator Pierre Hermans. Bent u jaloers op dit soort ondernemers die zaken doen en sport combineren? Nee, nee, nee, nee. Nou ja, jaloers, weet je. Ik heb ook altijd eh, kansen gezien en eh, kansen genomen. Ik ben zelf ondernemer. Ja, dus als, dat als we googelen, googlen, dan treffen we meteen uw LinkedIn-pagina. Die staat dan bovenaan. En daar staat als functie bij, entrepreneur puursang. Juist. Zo is het maar net. U bent oprichter van HAHEBO. Ja, dat bedrijf doet van alles. Hè? Het, het zit in kantoor en, uh, en magazijninrichting. En u koopt spullen van failliete bedrijven op. En die spullen kunt u vervolgens dan weer verkopen. Nou, er, er gaan nog wat bedrijven op de fles de laatste tijd. Dus u bent flink aan het inkopen. Nou, het bedrijf heb ik per 1 januari 2010 uh, verkocht. En, uh, maar het bedrijf koopt heel veel op uit, uh, uit faillissementen. En uh, complete boedels. En die dan weer uh, opgeknipt worden. En uh, vermarkt worden over de hele wereld met bijna 100 medewerkers, zijn ze actief. Ja, wat hoor ik nou? Is, is, dat, is dat regen op onze tent? Ik, ik zag u net, net, net al even zorgelijk naar boven kijken... maar het, het regent nu echt best hard zelfs wel. Er valt een druppeltje naar beneden. Ah, dat is ja. goed, hè? is goed nou, voor de verkoeling, dat is... toch? Ja, is goed voor de verkoeling. En, en, en ja. voor de plantjes? Ja, absoluut. Dat ja. hebben we hard nodig. Kunt u die achtergrond die u heeft uh, als, als, als zakenman... In, in dit soort spullen nu ook goed gebruiken als, als, als ronde-directeur? Ja, de opgedane ervaring zeker. Want ik ben gewend om een hele korte tijd heel veel te organiseren. Daar ja, de goede mensen bij te zoeken en dan beslissingen te nemen en doorgaan. Ja, dat, dat komt me heel goed van pas. En was het dan ook zo dat als er dan een bedrijf in de buurt failliet ging... dat u dan meteen vooraan stond om de spullen te kopen? Hoe gaat nee, meestal werden we door de bank, leasemaatschappij of curator gebeld... of we belangstelling hadden voor die zaken... En daar zaten hele grote bedrijven bij en kleine bedrijfjes. En, en, en bij zo'n ronde als vandaag zitten hier nog twee tweedehands spullen? Nee. <laughs> nou, eerlijk gezegd heb ik daar met dat oog nog niet naar gekeken. Nou, de vorige organisatie wilde de hekken meenemen, weet ik. Ja, dat klopt. Hebben ja. ze dat gedaan uiteindelijk? Nee, nee, uiteindelijk ben, met, ben ik met hun tot zaken gekomen. Ja, dat dat is overeenstemming, ja. Ja, ja. Is uw ervaring toch handig geweest? Ja, nee, dat klopt. Nee, maar dat, dat had er wel mee te maken. Dat zal ook wel een van de redenen geweest zijn waarom de burgemeester mij gevraagd had... Of ik mee wilde denken in, in de doorstart van het van criterium van Boksmeer. Morgen staan we met de zomeravondspits in Breda. Een, een, een, nieuwkomer, een nieuwkomer als het gaat om de populaire stedentrip. Zo schijnt het te zijn. Burgemeester Peter van der Velden, die spreek ik morgenavond. Heeft u een vraag voor de burgemeester van Breda? Die ja, wij aan hem kunnen stellen? Ja, dat heb ik. Uh, mijn dochter heeft gestudeerd op de, de TV in Breda. Fantastische school.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 Ik stel voor dat ze die kathedraal daar een paar honderd meter gaan verzetten om een beetje ruimte te maken voor de horeca. Ik ben benieuwd wat zijn antwoord is. Ik ook. Dank u wel voor deze vraag. Dank u wel voor de komst. En fijn dat we je ook mochten uitzenden met WNL's zomeravondspits. Zometeen na het nieuws nog een beetje WNL op Radio 1. Dan is namelijk Paul Jansen te gast bij Kunsthof. Hij is niet alleen politiek commentator van De Telegraaf... maar hij is ook co-presentator van WNL op zondag. Frenk van der Linden die praat met hem. Oh, de muziek gaat hier aan, dus het wordt heel gezellig, hè? Ja, het wordt heel gezellig. Bedankt nogmaals. Ja, ik dank u ook voor het feit dat ik Omdruk heb mogen volgen. VNO. Wij blijven gewoon. Ligt u al lekker in de hangmat? Weer of geen weer? Dit is de Nederlandse zomer. Dan kom je hier toch twee dingen. Toe pijn. ik heb eigenlijk maar twee dingen. In twee dingen deze week leven na de sport. Zometeen Mark Delissen. Na een mooie hockeycarrière met olympisch goud, werd hij advocaat in Den Haag. Twee dingen. Zometeen tussen acht en half negen. Radio, Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Goedemiddag, met Kan ik u helpen? Kloten. Uh, pardon? Oh, sorry. Kloten is Witseland. Daar oh. moet ik zijn voor zaken. En nu zag ik zo'n businessabonnement met heel veel bellen en internetten in heel Europa. Uh.